Ouders en kinderen. Een hoorspel vierluik door Aviva Gali. Vertaling Paul van der Lek. Telefoongesprek. Natuurlijk ben ik weer veel te vroeg, zoals altijd. Als ik nou opbel, is Mira vast nog niet thuis. Ik ben ook zo ongeduldig. Maar toch kan ik nog beter even wachten. 10. 20. Weer te weinig. Waarom heb ik mijn portemonnee nou niet meegenomen? Midden in het gesprek je afgebroken worden. Zal ik toch nog maar even naar huis gaan? Nee, ik ben dood op. Nou, bijna vijf uur. Dan zal ik maar bellen. Kan dat zijn? Ik word zomaar ineens opgebeld. Wie denkt er nou aan mij? Nog een blikje. Nog een blikje. Niet neerleggen. Ik kom. Ben jij dat, Mira? Waar ben je geweest vandaag? Mira. Er is hier geen Mira. Mira, ben jij het? Er is hier geen Mira, zeg ik toch? Geen Mira. Wat moet dat? Waarom heb je dan opgenomen? Leg neer alsjeblieft, ik wil mijn dochter spreken. Waarom bent u zo opgewonden? Mijn telefoon ging, dus heb ik opgenomen. Ik heb u niet gebeld. Maar mijn telefoon ging over. Wat nou? U hebt een verkeerd nummer gedraaid. Probeert u het nog eens? Nou, u hebt makkelijk praten. U zit thuis. Ik sta in een cel en ik heb geen geld meer. Belt u uit een openbare telefooncel? Wat kan u schelen waar ik ben? U zit maar thuis. Ik kan Mira niet te pakken krijgen. Ze denkt vast dat er ik weet niet wat er gebeurd is. Wie is dat? Mira? Mijn dochter. Iedere zondag om vijf uur bel ik erop. Dus je hebt een dochter die u op kunt bellen? Ja. Als ik niet opbel, weet ik niet hoe het met haar is. Ze heeft geen tijd om naar me toe te komen. Waarom gaat u dan niet naar haar toe? Dat kan ik niet. Waarom niet? Mijn benen en... Uh, Bovendien. Bovendien? Waarom bent u zo nieuwsgierig? Ik hoef u toch niet alles te vertellen. Natuurlijk niet. Maar als eindelijk eens een keer mijn telefoon gaat... en ik weer eens een vreemde stem hoor. Mijn eigen stem is zowat het enige wat ik hoor. Zoek dan iemand anders. Ik wil Mira spreken. U kunt Mira nu toch niet opbellen. Waarom niet? U zei dat u geen geld meer had. Ja, ik ga naar huis om geld te halen. Waar woont u? Hier vandaan. Of hoeveel tijd kunt u terug zijn? Nou, Over een kwartier. Oh, dat is niet zo dichtbij. Nee. Ah, mijn benen, ziet u. <laughs> Uw benen ook al. Het <laughs> valt er te lachen. Mijn benen doen heel erg pijn. Maar ik moet nu ophangen, anders is Mira weg. Nog een blikje nog. Ik heb een idee. Wat dan? Geef mij het nummer van uw dochter, dan bel ik erop. Wat schiet ik daarmee op? U blijft wachten in uw telefooncel. Ik bel Mira op en daarna u. Dat is een goed idee. Het nummer hier is... Uh, uh, 97346. En dat van Mira 78541. Mooi zo. En nu maar even geduld. Gelukkig dat er niemand staat te wachten buiten om te bellen. <lacht> een leuk mens. Maar ik ben dom geweest. Ik had moeten vragen dat Mira hier naartoe zou bellen. Oh nee, nee. Als een man merkt dat ze zoveel geld uitgeeft voor de telefoon. Nee, toch maar beter zo. <lacht> Werkelijk een grappig mens. Hallo? Hallo? Ja? Alles is in orde. Hebben u Mira gesproken? Ja, ze begreep er niets van. Maar ik heb het eruit gelegd. Oh, dank u. Dank u wel. Is heus alles in orde met Mira? Ja hoor. En ze wil weten hoe het met u gaat. In de eerste plaats de benen. Wat heb u gezegd? Ik heb gezegd dat u het goed maakt. Oh, dank u. Dank u. Ik heb haar al zo lang niet meer gezien. Hij wil het niet. Waarom niet? Hij wil niet. Die oude schoonmoeder irriteert hem, dat is het. Waarom gaat u dan niet naar haar toe? Ik zei toch al dat hij dat niet goed vindt. Hij vindt het niet goed. Onbegrijpelijk. Toch is het zo. En u bent helemaal alleen? Ja, ik ben alleen. Maar, uh, Nogmaals, hartelijk bedankt. Ik moet gaan, er staat iemand te wachten. Nee, niet ophangen. Laat die uit. Het is hier een publieke telefooncel. Doet er niet toe. Wij zijn ook publiek. Wij betalen ook belasting. Ik heb een idee. Misschien vinden we een oplossing. Waarvoor? Waarom belt u Mira niet iedere dag op? Elke dag? Weet u wat dat kost? Ik ben geen miljonair. Waar leeft u eigenlijk van? Ouderdomspensioen. Wat wou u eigenlijk zeggen? Ik stel u dit voor. U gaat iedere middag om vijf uur naar de telefooncel. Eerst bel ik dan Mira op om te horen hoe het met haar is. En daarna bel ik u op. Oh, zou u dat echt willen doen? Ja. Is dat geen goed idee? Prachtig. Ik weet niet hoe ik u bedanken moet. Dat is niet nodig. Ik ben blij dat ik u kan helpen. Dan kom ik dus morgen om vijf uur en we beginnen... Ja, maar wacht eens. Wat is het? Dat gaat u een kapitaal kosten. Maakt u zich daarover geen zorgen. Ik heb heus genoeg. Oh, ik ben u echt dankbaar. Maar zo'n groot cadeau kan ik eigenlijk niet van u aannemen. Het gaat nog geen onzin. Ik ben blij dat ik u kan helpen. Nee, nee, dan voel ik me zo armoedig. Het is genoeg als ik één keer per week met Mira kan bellen. Maar mijn lieve mevrouw, waarom zou u zich armoedig voelen? U doet er mij een plezier mee. Ik u... Niemand belt mij ooit op. Ik heb niemand die ik op kan bellen. Geen mens op de wereld trekt zich iets van mij aan. Waarom hebben u dan telefoon? Ach, wie is er nou helemaal? Ik heb alles. Ik heb eigenlijk niets nodig. Woont u alleen? Ja, ik ben helemaal alleen op de wereld. Het is dus afgesproken. Zeg ik. Ik zou het wel willen, maar. Ik uh, vind het eigenlijk toch niet zo prettig. Doet u het dan voor mij? Goed. Dus morgen om vijf uur? Ja, morgen om vijf uur. Tot morgen dan, hè Mira? Ja, goed, liefje. Ik zal het overbrengen. Tot morgen. Zo, ze zal er nou wel zijn. Dat is voor mij. Wat een geluk. Iedere dag weer, nu al een week lang. Hallo? Hallo? Eindelijk. Ik dacht dat u niet meer kwam vandaag. Ja, ziet u, ik heb er nog eens over nagedacht. Wat valt er nou over na te denken? U wilt een bericht over Mira horen. Ja, ja, natuurlijk. Dan is toch alles in orde? Mira is tevreden. U bent tevreden en ik voel me gelukkig. Wat willen we meer? Oh, mijn lieve Mira, ik ben u zo dankbaar. Heb u zoiets nog nooit gehoord? Ik ben een oude vrouw, een schoonmoeder. Hebt u nog meer kinderen? Nee, ik. Ik ben. Ik had. Ik, ik begrijp het al. Hoe is met uw benen? Die doen altijd pijn. Ik zal u een raad geven. Nog meer? Ga naar huis en halen. Een klapstoeltje of zoiets. Dan kunt u zitten. Of een kwartiertje bel ik u weer. Moet ik daarom lachen? Ja, ik zit al. Ik neem altijd een klapstoeltje mee naar de telefooncel. Oh, u zit al. Ja, ja, ik zit. Dus, dus als u met uw klapstoeltje op stap gaat, weet iedereen in de buurt dat, dat ze niet kunnen telefoneren. Oh, de mensen zijn eraan gewend. Was maar één keer in de week, maar nu. Ik lang niet meer zo'n gelachen. Werkelijk? Lachen moet je samen met een ander. Huilen kun je alleen. Hebt u geen familie? Wel gehad. Waar zijn ze dan? Ze zijn er niet meer. En nu bent u helemaal alleen? Ik heb niemand op de hele wereld. Maar wie zorgt er dan voor u? Zo, zo, dienstmeisje. Ja, voor geld is alles te koop. Niet alles? Als ik geld had, zou je het wel goed vinden dat ik Mira kwam opzoeken. Oh ja, hm, geld. Nou, tot de volgende keer dan maar. En bedankt. Ik ga nog niet weg. Er wacht toch niemand op u? We praten al zo lang. Ja, ik had opeens zo'n zin in een aardappelpuur met appelmoes. Daar hou ik ook zo van. Ik heb het dikwijls gemaakt toen mijn huis nog vol was. Voor mezelf doe ik het niet. Ja, We praten nu al zo lang, maar. Ik ben er zo aan gewend hier met u te zitten babbelen. Ik heb helemaal geen zin om naar huis te gaan. Ja, er is een lantaarn naast de telefooncel. Hé, hey, hij gaat net aan. In mijn kamer is het nog donker. Nou, wel te rusten. Wees voorzichtig. Wel thuis. Hm, maak u niet bezorgd. Ik loop langzaam. Voetje voor voetje. Vergeet uw stoertje niet. Nee, nee. Nou, tot de volgende keer dan maar. Nog één vraag. Hebt u een kachel? Het begint al koud te worden. Oh, dat heb ik niet nodig. Ik heb genoeg warme spullen om aan te trekken. Trouwens, die petroleum stinkt zo. Wel te rusten dan. En smakelijk eten. Tot morgenmiddag, vijf uur. Even nog. Wel te rusten. Ouders en kinderen. Een hoorspel vierluik door Aviva Gali. Vertaling, Paul van der Lek. Rolverdeling. Oude vrouw, Tine Menema. Oude dame, Liane Saalboorn. Technische Realisatie: Herman van der Lely en Ad van der Ven. Assistentie: Bram Hengeveld. Regie: Harry Bronk.